10 uur. Mariel Hageman met het NOS-journaal. Minister Koenders is in Turkije aangekomen voor een driedaags bezoek. Hij praat onder andere met zijn Turkse collega over de kritiek op het Nederlandse integratiebeleid. De twee spraken elkaar eind november telefonisch over de rel die was ontstaan tussen Nederland en Turkije. Eind vorig jaar zette het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken een kritische verklaring op een website. Daarin stond dat de Turkse gemeenschap in Nederland wordt gediscrimineerd en het mikpunt is van racistische verwijten. In Moerdijk heeft op de eerste dag dat dat kon... al een op de vijf huiseigenaren zich gemeld voor een taxatie van hun pand. 60 van de 300 huizenbezitters willen hun huis graag aan de gemeente verkopen. Moerdijk is van plan de haven uit te breiden... en de industrie verder te laten groeien. Veel huizenbezitters zijn bang dat hun dorp onleefbaar wordt... en dat de prijs van hun woning keldert. Inwoners kunnen hun huis aan de gemeente verkopen... voor 95 van de taxatiewaarde. Uit protest tegen de Duitse anti-islambeweging Pegida... zijn toeristische trekpleisters in Berlijn en Keulen vanavond niet verlicht. De Brandenburger Tor in Berlijn en de Domtoren in Keulen... staan vanavond in het donker. In Keulen en Berlijn waren grote demonstraties tegen Pegida. In beide steden stonden 300 tot 500 aanhangers... tegenover duizenden tegendemonstranten. Ook in Hamburg en Stuttgart stonden de Pegida-aanhangers... tegenover een grote meerderheid van tegenstanders. In Dresden, waar de beweging in het najaar is ontstaan. Ontstaan, was een relatief kleine tegenbetoging. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn op 27 januari... bij de herdenking van de bevrijding van het vernietigingskamp Auschwitz. Het is zo'n 70 jaar geleden. Premier Rutte is daar ook bij. Tijdens de herdenking in Polen worden alle slachtoffers van de naties herdacht. Dat gebeurt sinds 2006 elk jaar op voorstel van de Verenigde Naties. Het weer bewolkt met vanavond en vannacht ook nevel. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Morgen droog en opnieuw bewolkt. Het wordt dan een graad of vier. Dit was het NOS Journaal. Ja, welkom bij het tweede uur van CFM Cinema. Mijn naam is Alko Beuving en we gaan gewoon rustig verder met het draaien van hele mooie filmmuziek. De films die op de rol staan zijn onder andere Leap Year, Shirley Valentine, The Imitation Game, Willow, The Lost Child, The Wedding Crashers. Nou, dat weer te veel om op te noemen. En we beginnen natuurlijk altijd het tweede uur met een hele mooie bekende en die bekende is deze keer uh, Harry Nielsen, Without You. En dat komt voor in de film Bridget Jones. Die volgens mij deze week, Bridget Jones 2, uh, wordt dat nummer ingespeeld. Harry Nielsen. No, I can't forget this evening. Your face is you.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 I saw when I had you there, but then I let you go. And now it's only fair. Een bekende ja, studio muzikant moet ik bijna zeggen. Ik geloof dat hij nooit optrad, Alleen in de studio aan de mooie dingen gemaakt heeft. Ik ben ooit de verzamelaar geweest van zijn LP's. Ik denk dat ik de meeste wel heb. Heeft met alle grote gespeeld. En uh, ja, is jammer genoeg te vroeg overleden. Maar trad eigenlijk nooit meer op. Alleen in de studio mooie dingen. En dit komt uit de film. Want het is de slot van het filmprogramma. Dit is uit de tweede film van Bridget Jones. Staat het in. Ja, tijd voor een hele andere film. Daar ga ik weer wat meer uit draaien. Leap Year. Uh, Liepje gaat over Anna, die naar Dublin vliegt om daar haar vriendje Jeremy ten huwelijk te vragen. Helaas gooit het slechte weer roet in het eten en moet ze vertrouwen op de Ierse hotel eigenaar Dicklen, die haar moet helpen. Ja, je begrijpt het al. Uh, Comedie en romantiek van de boze plank natuurlijk. Geloof die ook nog op televisie? Ik geloof zelfs vanavond. Ik begin met het eerste nummertje uit de uh, Anna Theme. Componist Randy Edelman. We luisteren nog steeds naar Liepje en dit was uh, een, een early sunrise. De volgende is ook van Liepje: Crossbow. Deze vrolijke klanken, Crossbow, het heet het nummer uit de uh, soundtrack Leap Year... en uh, meer een bluesy nummer, One Long Bluesy Night... Zo ver liep hier, eh, componist Randy Edelman. Een andere lollige film, leuke film, eh, is de film Shirley Valentine. Ook als toneelstuk regelmatig op de planken gebracht. Een film uit 1989 met in de hoofdrol Pauline Collins en Tom Conti. Shirley is een vrouw van middelbare leeftijd, wonend in Liverpool. Haar leventje kent weinig leuke momenten meer... en ze is vooral een huishoudelijk hulpje van haar man geworden. Ze mijmert dan ook volop over hoe haar leven er anders uit zou kunnen zien, hebben gezien... Wanneer haar vriendin een reis naar Griekenland wint... besluit Shirley mee te gaan... en eens zonder haar man op pad te gaan. Daar aangekomen, knap ze zien droog op... en begint weer van het leven te genieten. Niet in de minste plaats... door haar ontmoetingen met een hartstochtelijke Griek. Mooie film, mooie muziek. En het eerste nummertje wat ik daarvan draai... Is, wordt gezongen door Patty Austin... The Girl Who Used To Be Me. fly, born for the moment, it takes to the sky, and all its dreams are riding on its wings, but if it falls, the dreams aren't broken, as long as the Naar de girl who used to be me, gezongen door Patty Austin uit de film Shirley Valentine. En het volgende nummer is ook uit deze film en het is het thema, het thema: Shirley Valentine. Ja, een degelijke compositie gemaakt door Willie Russell en George Hatsinacios. Ja, moeilijke Griekse naam, maar een, een mooie melodie. Uh, het laatste nummertje van deze soundtrack Shirley Valentine Arrival in Mykonos. Zijn. Hè? Binnen een minuut uh, prachtige melodielijn. Het uh, is ook een mooi nummer. Nobody does it better, Carly Simon uit de James Bond film. Marvin Hamlisch, bekende componist natuurlijk. En de tekst was, dacht ik, van Carola Bayer. Ja, dan zijn we toe aan een nieuwe film. En dat is de Invitation Game, een film van uh, het verhaal over Alan Turing, een Britse wiskundige en informaticus. die tijdens de Tweede Wereldoorlog werkt om, uh, uh, voor de Britse crypto Dienst. als doel om de onderschepte gecodeerde berichten van de Duitsers, vooral van die U-boten, te ontcijferen. Mooie film, mooie muziek. Muziek, Alexandre Despla. The Imitation Game. En er draait niet in verschillende theaters hier in de omgeving. Ik doe u nog even deze soundtrack. Farewell to Christopher. film, uh, eigenlijk een uh, drama-thriller, uh, hoofdrollen, Benedict Cumberbatch en uh, Keira Knightley, The Imitation Game. Ja, u hoorde de eerste klanken al van de volgende film en dat is weer eens wat luchthartigers, The Wedding Crashers. Een film uit 2005 met uh, de, de twee uh, Owen Wilson en Vince Vaughn in de hoofdrol, twee komieken. De overtuigde vrijgezellen John en Jeremy hebben de perfecte manier gevonden om meisjes op te pikken voor één avond, namelijk op huwelijken. Onder vanse, valse voorwenselen benodigen ze zichzelf uit voor gratis champagne, eten en de mooiste bruidmeisjes die niet liever willen dan een, een man vinden. En het mooiste is aan het einde van avond verdwijnen ze weer zonder verplichtingen. Hun versiertrucs halen alleen niets meer uit wanneer John onverwachts verliefd wordt op een bruidsmeisje. Om haar hart te winnen moet John er alles uit de kast halen. Omdat zij ook op plan heeft voor een huwelijk met iemand anders. Mooie muziek, Rolf Kent de componist, The Wedding Crashing. Thank you. ...wordt verliefd op Claire... ...en uh, het volgende nummer is... ...Claire, Beats and John... zover de film The Wedding Crashers. En als we dan toch bij de W zijn, dan is de volgende film Willow, een film uit 1988, muziek gecomponeerd door James Horner. En daar zitten een aantal mooie thema's in. Dit is het eerste thema. De tweede thema erachteraan. Of team uit de film willen. klanken, Willow, James Orner. Een andere uh, aardige film, is, nou ik moet zeggen eigenlijk hele mooie muziek... is de film Lost Child. Rebecca, een geadopteerd meisje, groeit op in een gelukkig gezin. Haar leven verandert wanneer haar adoptiemoeder uh, overlijdt... en haar adoptievader hertrouwt met een vrouw die geen oog voor haar heeft. Rebecca gaat bij de marine en trouwt met Jack samen. Ze krijgen ze twee dochters en na de dood van haar vader... besluit ze op bezoek te gaan naar haar wortels... Ja, drama, zou ik maar zeggen. Maar, maar hele mooie muziek, gecomponeerd door Mackenzie. Mark Mackenzie. En ik begin met uh, het eerste nummertje: dat is de Lost Child Suite. <middels> Mark McKenzie heeft al aardig wat films uh, uh, op zijn naam staan. Meer dan voor honderd uh, films heeft hij al de muziek gemaakt. Ik noem er enkele hele bekende Dancing with Wolves. Good Will uh, Hunting, Man in Black, uh, Spider Man, Sleepless in Seattle, Nightmare Before Christmas. The Mummy Returns, Ice Age, The Meltdown en Mr. en Mrs. Smith. Nou, niet de minste films natuurlijk. Mooie muziek. Ik draai nog eentje. Meer tijd heb ik eigenlijk niet. Birthday With uh, van Lost Child. zo kort ik kan er nog alleen nog plakken uh, you're the love of my life Mark McKenzie lost child CFM Cinema, het is nu voorbij. Dus we gaan eruit met Don La Maison, zoals altijd. Ja, je hebt geluisterd naar CFM Cinema. Mijn naam is Alko Beuving. Uh, we hebben weer het eerste uur wat uh, popmuziek uit de film gedraaid. Western muziek, jazz, klassiek. En De twee uur zijn we rustig uitgedraaid met hele mooie romantische muziek. En natuurlijk eindigen we zoals we dat doen gebruikelijk met Donna Maison van Philippe Gompi. Volgende week maandag, dezelfde tijd, dezelfde zender, CFN Cinema. Ik wens je een hele fraaie goede week toe. Met veel filmplezier en uh, veel mooie filmmuziek natuurlijk. Voor zo direct als je er weer toe gaat. Slaap zacht en morgen gezond weer op natuurlijk. Tot volgende week.